Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De collegezalen en klassen zitten lang niet overal vol. Daar maken mbo- en hbo-docenten zich zorgen om. Nu alle coronamaatregelen in het onderwijs weg zijn, mogen de studenten elkaar weer in het echt zien. Maar de drempel om te gaan ligt best hoog, staat in het parool kan komen door mentale klachten, volgens deze psycholoog. Dus stress neemt weer toe, uh, burn-out klachten nemen toe, uh, sociale angst neemt ook toe, zie ik, dat weer meer mensen angst ervaren om uh, ja, zich in sociale situaties te bevinden. Bij verschillende Amsterdamse scholen zijn docenten inmiddels begonnen met het nabellen van studenten om te checken hoe het met ze gaat en waarom ze niet naar school komen. De A27 bij Beeldhoven gaat vanaf nu een paar uur dicht. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. Daardoor werden twee rijstroken afgesloten en ontstond er al snel een file van meer dan een uur. Om de truck die vol met potgrond zit veilig weg te kunnen halen gaat de weg dicht tot een uur of drie. We kennen hem al van de coronavaccins, maar nu is hij hier ook voor de HPV-vaccinatie. De twijfeltelefoon. Volgens deskundigen halen maar weinig mensen het vaccin tegen HPV... ...en willen ze vragen van mensen die bellen beantwoorden. De prik beschermt tegen verschillende soorten kanker... ...zoals baarmoederhalskanker bij vrouwen en mannen. En deze niet-bokser stapt in de boksring. Ik heb ook best wel wat andere sporten gedaan... ...zoals tennis, padel, fitness. Je kent het allemaal wel. Maar om in een ring te staan, net zoals Rico al vele malen in zijn leven gedaan heeft... ...dat heb ik nog nooit gedaan. Je hoort oud-voetballer Dirk Kuit. Hij trekt de bokshandschoenen aan. Eind oktober stapt hij de ring in in Rotterdam... Hij zegt dat hij de spanning van een arena en een strijd om te winnen wel mist... ...sinds hij zijn voetbalcarrière stopte bij Feyenoord jaren geleden. Tegen wie die vecht is nog onbekend, maar het wordt waarschijnlijk ook een PNR. Het weer nog droog, af en toe een sluierbolk, af en toe zon bij 15 graden. De hele week is het lenteweer, morgen wordt het zelfs 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat speelt op de weg zijn twee plekken. Ik begin de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij afrit Amstelveen. Drie kilometer file, want daar staat een auto met pech... waardoor één rijstok dicht is. Vertraging is 5 tot 10 minuten vanaf knooppunt Holendrecht. Verder nog altijd de A27 vanuit Amere naar Utrecht. Bij Beeldhoven is een vrachtwagen gekanteld. Daar is nu één rijstok dicht en die levert je nu 10 minuten vertraging op. Rijkswaterstaat heeft bekendgemaakt dat de weg later deze ochtend tijdelijk helemaal dicht gaat om de bergingswerkzaamheden in volle gang te laten gaan. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. I was 19 we stayed in number four Ferdinand Street. We spent five talking about our lives, but we talked like that about a thousand times. And I'm bored of He's 26, no, he's 30.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 Um, nou, geniet ervan. Geniet nog even na. Ja, en dan, want, ja, Wat we net gezegd hebben, gaan we gaan het wel een keer uittesten natuurlijk. Ja, ja nou ja, u bent van harte welkom. Ik zou wel aanraden, reserveer zeker echt wel drie tot vier weken van tevoren... Uh, we zitten namelijk al aardig vol. Nou nu helemaal dus, niet. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus, uh, nee, best wel ver van vol te boeken. Dus, Oké, okay, uh, maar we hebben nu een inside contacten. We hebben jouw telefoonnummer hier staan, dus ja, wij weten jou ja. te bereiken als, als we... er wat uitvalt, dan ben ik jullie op. Kijk, dat is helemaal <laughs> goed gekomen. Uh, nou, heel erg bedankt voor. Uh,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 gonna rise up and get this, yeah Poor people gonna rise up and take what's there Talking a revolution is yes, finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh, no Talking about a revolution, oh, are standing in the welfare lines Crying to the doorsteps of armies of salvation Wasting time in the end glory.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 When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, of I've been in deep by the dark, trying to recognize myself. I feel I've been replaced When I've heard this from myself Feeling closer to the stars I've been invaded by the dark Trying to recognize myself When I feel I've been replaced oh, oh, oh. And I can feel it kick down in my soul oh, oh, oh. Dark and hold me from the grave, 'cause. I I dream, but I'll wake up soon to realize the hand of life is reaching out to lift me up. My pride, I call allegiance to myself. And I can feel a kick out in my soul, pulling so me back to earth, Let me know that I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark.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 Nee, hey, zelfs. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Sorry. dag. Ja, dames en heren, we hebben de uitzending weer gehad. Het was een, een, een interessante uitzending die nogal hoppelig begon met allerlei technische storingen, niet bereikbaar telefoonverbindingen die uitvielen. Maar uh, met de dank aan Isabel Goransson, die het hoofd koel cool heeft gehouden, hebben we dat op deze prettige manier weten op te lossen. Ik wil bedanken alle mensen die hebben meegewerkt aan deze uitzending. Natuurlijk onze gasten, de techniek van Isabel Goransson, de jingles en de muziek door Jelma Koper, uh, de redactie door Ger Rutte en de presentatie van mijzelf. Uh, mocht u zeggen.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 A ceux qui n'en ont pas